Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Kapot geknipte hekken, losse stenen en houten pallets en tenten. Demonstranten hebben vannacht flink huisgehouden op het UvA-terrein. Ze willen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische organisaties. Dat mondde uit in een enorme clash met de politie die de demonstranten van het terrein af wilde hebben. We hebben een shovel in moeten zetten omdat er echt enorme barricades waren opgeworpen. We konden anders niet bij deze groep personen komen. En ze luisterden ook niet naar de vorderingen die er eerder al door de UvA zijn gedaan. Maar ook als de politie hebben wij ook meerdere malen gevorderd dat mensen het gebied moesten verlaten. Ja, en daarna zijn wij daar uh, naartoe gegaan, hebben we dus uh, geweld toegepast, maar er is ook geweld op ons toegepast. Er zou met bakstenen en vuurwerk naar de politie zijn gegooid. 120 mensen zijn opgepakt. Het Israëlische leger voert de aanvallen op Rafa in de Gazastrook op. Op social media gaan beelden rond van explosies in de stad. Dan zouden ook Israëlische tanks en panzervoertuigen bij de stad zijn gezien. De aanval hing al weken in de lucht. Israël denkt dat er in Rafa veel Hamas-rijders zijn. De afgelopen dagen riep Israël de Palestijnse bevolking op het gebied te verlaten. Tot gisteravond laat zaten de leiders van BBB, NSC, PVV en VVD weer bij elkaar om verder te praten over de formatie. Het is menens deze week, want volgende week is de deadline. En moeten de partijen laten weten of ze met elkaar in een regering willen. De informateurs zetten er dan ook druk achter, weet mijn collega Wilco Boom. Nu in die laatste fase dwingen ze de vier partijen echt met elkaar te praten en te onderhandelen. Daarom hebben ze ze zo tegenover elkaar aan tafel gezet, de vierkante tafel, zwart gat in het. Gisteren zeiden ze na afloop van een 9 uur durende vergadering positief te zijn. Jonge Nederlandse ondernemers weten met AI flink geld te verdienen. Dat schrijft Quote. Dat tijdschrift komt ieder jaar met een lijst waar de rijkste 100 Nederlanders onder de 40 op staan. Op die lijst staan dit jaar 7 nieuwkomers. En die zijn dus stinkend rijk geworden met AI. Eentje heeft bijvoorbeeld een tool ontwikkeld waarbij AI bosbranden kan voorspellen. Zoals gebruikelijk staan er ook weer veel dj's op de lijst. Martin Garrick staat met zijn 50 miljoen bovenaan. Het weer. In het zuiden kan er vanochtend nog wat regen vallen. Maar daarna wordt het overal een prima lentedag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vooralsnog nog een rustige ochtendspits ook in onze regio. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen wel een ongeluk. Bij in de Rotterpolderplein 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten op onthouden op de A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velzen. En op de N205 Haarlem, Nieuw-Vennep. Bij de aansluiting met de A9 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. GELUIDEN.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 Jealous people. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de controle over de Palestijnse kant... van de grensovergang in Rafa, aan de grens met Egypte. Bij gevechten zijn volgens Israël 20 Palestijnen gedood... en meerdere tunnels verwoest. De politie heeft vannacht een einde gemaakt... aan de pro-Palestijnse demonstratie... op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 125 betogers zijn aangehouden... De lancering van Boeings ruimtevaartuig Starliner is met zeker 24 uur vertraagd. Er is een technisch probleem met de raket die de Starliner vanochtend naar het ISS zou lanceren. Of de eerste bemande testvlucht morgen wel kan vertrekken is nog niet bekend. Het weer op de meeste plekken droog, vanmiddag af en toe zon bij 16 tot 19 graden. VL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 You for black or white or for grown children. Antwoord op 106.9 UFM Shut up and drive. Shut up. Up and drive. Shut up and drive